11 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Kinderen met een vader of moeder in de gevangenis... hebben volgens de kinderombudsman meer hulp nodig. Kinderombudsman Kalverboer zegt dat veel kinderen zich schamen... en problemen krijgen die bij sommigen tot in de volwassenheid blijven. Volgens haar willen ze duidelijker weten waar ze aan toe zijn... als een ouder wordt aangehouden en gevangen zit. Daar zouden de politie en gevangenissen een rol in kunnen spelen. Ook zouden scholen meer ondersteuning kunnen geven. In Nederland zijn er ongeveer 25.000 kinderen... van wie een ouder vastzit. De VVD vindt dat de verkiezingen op Sint Maarten minstens een jaar moeten worden uitgesteld. Kamerlid Bosman zegt dat de aandacht nu eerst volledig op de wederopbouw van het eiland moet worden gericht. <coughs> Nadat de regering van premier Marlin vorige week werd afgezet na een ruzie over een Nederlands fonds voor de wederopbouw, werden voor eind januari nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Volgens Bosman is het beter om eerst met een tijdelijke regering te werken die meteen de handen uit de mouwen kan steken. Sint Maarten werd afgelopen zomer ernstig getroffen door de orkaan Irma. De politie in Noord-Holland vraagt 133 mannen met een Turkse achtergrond om mee te werken aan DNA-onderzoek. Daarmee hoopt de politie de moord in Zaandam in 1992 op Milika van Doorn op te lossen. Getuigen zeiden toen dat ze een man met een Turks uiterlijk zagen fietsen in de richting van de plek waar het lichaam van de vrouw later werd gevonden. In Indonesië kunnen WhatsApp gebruikers niet langer seksueel getinte gifjes, dat zijn bewegende afbeeldingen, versturen. Verschillende bedrijven die gifjes maken zijn op de vingers getikt. Indonesië zegt WhatsApp volledig te zullen blokkeren als afbeeldingen met een seksuele lading niet binnen 48 uur verwijderd zijn. Het weer hier en daar nog wat mist, maar op de meeste plaatsen schijnt de zon geregeld. De temperatuur ligt rond de 8 graden. In mistgebieden blijft het kwik bij 5 graden steken. Vanavond raakt het bewolkt en dat blijft het morgen ook een groot deel van de dag bij opnieuw een graad of 8. Dit was het NOS. In de Randstad is er nog wat vertraging na een ongeluk op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam bij Harlingsveld-Giessendam. 6 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. De vertraging nog een klein half uur. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Een opname 1928. In de volgende formatie was een Nederlands volks- en feestband. uit de stad Apeldoorn. We werden opgericht in 1977. Daarvan waren ze gespecialiseerd in oud-wonze zeemansliederen. De band is vooral in het Nederlandse Snambelserfie bekend. Maar heeft eind jaren 80 ook in de Verenigde Staten en Canada getoerd. We hebben het over de havenzongers. U hoort ze nu met. Als wij weer gaan varen. Als wij weer gaan varen.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 Soms kan de zee zo rustig zijn, dan vind ik het zeemans leven o zo fijn, maar onder het maanlicht denk ik steeds weer aan jou. Ben ik in gedachten bij jou weer op de reis, bij het vissen daar in verre zee, vliegende meeuwen altijd met ons mee.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 dan komt razen een kinderster. Daar in de sloot, kon zijn wasje niet vergeten, van de onder ging idoon. de kleine Johnny aan. Peter zei hij mag naar binnen, maar die hond dat zal niet gaan. Kleine Johnny kreeg ten slotte van de hemelbaas een zin. Want zei Johnny zonder Teddy ga ik niet de hemel in. In 2015 was een Nederlandse zanger en kleinkunstenaar. Na zijn middelbare schoolopleiding studeerde hij aan de Academie voor de Vrije Kunst. En in 1963 deed hij mee aan een talentenjacht waar hij tweede werd. Van Toren begon zijn carrière in de groep The Headlines... waarvan de single The No verscheen. Toen de groep uit elkaar viel... ging men verder onder de naam The Letter Zets. En in een andere samenstelling. In deze band speelden ook Pierre Carter en uh, Jaap Goedel... De muziek werd onder de noemer volk- en kleinkunst geplaatst. En nu hoort u hem helemaal alleen. Dimitri van Toren met Ik heb een schip. Ik heb een schip met een dek en een kajuit. Een roer en een mast, ik wil alleen maar vooruit. Ik bouwde het morgens voor dag. En voor het toen hees ik de vlag met het rood, wit en blauw. En ik doopte het Barbara met een glas rode wijn. En er was niemand aanwezig, maar de stemming was fijn. Ja, nu heb ik een schip met dat, dat run en beschijn, Een hond en een kat en een boek dat de titel draagt. Al die mee. Er is plaats voor een ieder uit Ghana of Japan. Een zwerver of koning, Jan Alleman. Voor een vrouw uit Rood-China, Jood-Islamiet, dwergen of reuzen of voor wie.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 But I don't De muziek van Peter Koelenwijn met Je wordt oudere papa. En daarvoor de Terry Boys met Terry's gitaar. En ook nog de Pieter van Toren kwam voorbij met Ik heb een schip. De volgende artiest is Joos Maria Nussel. Geboren in Amsterdam op 15 oktober 1945. is een Nederlands kleinkunstenaar. Liedjeschrijver en theaterman. En hij is de zoon van de, van de schilder Simon Nussel. Hij leefde van 1908 tot 2002. ...heeft een hele grote hit gemaakt. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Dat kwam in 1975, op nummer 6 in de Nederlandse nee, de Nationale Hitparade. Nationale Hitparade, zoals het toen de tijd heette. En u hoort hem niet. Joost Nulsel met Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben.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 omdat ik steeds ben blijven dromen, dat het toch zover zou komen, ben ik blij, dat ik je niet vergeten ben. Want het was zeven jaar geleden al een half jaar voorbij, dat is verdonden een hele tijd.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 Natuurlijk zijn we in die oude ons eigen met weg gegaan, bij anderen in ons uit en in ons huis. Maar nu ik je weer gevonden en laat ik je niet weer gaan, we komen samen uit en samen thuis. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blij van ogen, dat het nog zo bij zal komen.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 De te gaan. Ja, dat is bij tijd en bijen wel een hele leuke bouw. Schooit dan wat zout in de salade, hou met de pannen de parade en denk niet verder dan, mijn neus is lang. Ik begon met wat recepten en dat breiden zich flink uit. Nu sta ik als meester, kom achter me voornuis. Sla de garde met soeplessen, had er een tijdje de uit het Gebruik alle pallen en het gas is serviet, maar die afbal. Ik wou dat die af was Oh die af was Ik wou dat ik daar vanaf was Ze zou hem je komen Ik heb nu alles klaar De dessert staat af te koelen En de aardappels zijn gaar Waar zou ze nou voor blijven? Ah, daar gaat de bel Ben blij dat je er bent schat Ga zitten en vertel Konjakje, samen lekker op de bank Wil ze mij verwennen, zo bewijst ze mij haar dank. Daar wil ik graag op ingaan, want ik ben toch niet van steen Maar die chaos in de keuken, daar kan ik toch niet omheen Die afwas, ik wou dat die was. Oh die was. ik wou dat ik daar vanaf was Die op was Die was Ik moet er niet aan denken Die was Ik wou dat die achtbos. en zanger. Hij was het vierde kind van Nederlandse ouders... en verbleef de eerste drie jaar van zijn leven bij zijn moeder... in een uh, jappenkamp voor vrouwen en kinderen. Zijn vader zat in een mannenkamp elders. Na de bevrijding van de Japanners in 1945 en de vereniging... Nee, de hereniging met zijn vader... ging het gezin naar Nederland. Maar keerde wel weer terug naar Indonesië... omdat zijn vader daar werk kon krijgen als diplomatieke correspondent... in dienst van de Nederlandse regering. En uh, Zijn eerste plaatje is contract met de plaatmaatschappij die een paar jaar later uh, Phonogram Records ging heten, was in 1959 toen hij gevraagd werd om een uh, om een buurmeis te begeleiden op een auditie in de studio moesten de begeleide muzikanten nogal lang wachten en zijn toen om de tijd door te komen in de wachtruimte rock and roll nummers gaan spelen. Programmanleider Jan de Winter hoorde dat en vroeg hem om ook nog even wat in de studio te zien. Dat leverde hem zijn eerste platencontract op. Zijn eerste zinger was uh, Blonde Baby Doll. 1959. Het was een Nederlandse versie van Living Doll... van natuurlijk Cliff Richards and the Shadows. En u hoort hem nu. Met Ik ben 17 jaar. Rijn de Vries, nu bij het lokaal ZFM CFM Zandvoort. Ik ben 17 jaar, daal het jong. Ik ben 17 jaar, ik hou van een sok. Ben ik daarom slecht, ben ik daarom slecht. Ik ben 17 jaar, ik deed het maar dood. Ik ben 17 jaar...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 Mij ontrouwend aan, dan vraag ik veronder: wat heb ik gedaan? Schimp niet op rassen, speel niet met kruid, Vond de raketten en de hacht niet uit. Maar ik ben 17 jaar, daarvoor een jong. Ik ben 17 jaar. Ik hou van een som ben ik daarom slecht. Ben ik daarom slecht. Ik ben 17 jaar, ik weet mijn bardo. Ik ben 17 jaar. Ik hou van een show, ben ik daarom slecht? Ben ik daarom slecht? Je leest in de kranten, het is mis met de jeugd. Het zijn allemaal dozens, no er is er niet één meer die deugt. Maar ik ben 17 jaar, daar een Jong, ik ben 17 jaar. Ik hou van een song, ben ik daarom slecht? Ben ik daarom slecht?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 De Alpen toppen gloeien. Yo Heidi, yo hij, -hij daar zie je in de Alpendalen. Yo Heidi, yo hij daar gaan daar Gretel samen dwalen. Yo Heidi, hij, -hij daar. als de roos weer bloeit, als de roos weer bloeit. Jodelen die, als de Alpen roos weer bloeit. Als de alpen rozen bloeien Joeghaidi, Joeghaida En de late vlinders stoeien Joeghaidi, Joeghaida Dan komt amor heel vermeten Joeghaidi, Joeghaida In het hart van Hans en Gretel, Joeghaidi, Joeghaida Joeghaidi, Joeghaidi Als de rozen weer bloeien, als de rozen weer bloeien Joeghaidi, Joeghaidi, Joeghaida, gaan de harten sneller gloeien. Joeghaidi, Joeghaida, en zo zijn dan na een jaartje. Joeghaidi, Joeghaida, Hans en Gretel al een paartje. Joeghaidi, Joeghaida. Joeghaidi, Joeghaidi, als de roos weer bloeit, als de roos weer bloeit, Joeghaidi.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 Jan Hendricks en Ria. En ook nog hoorde u Rijn de Vries met Ik ben 17 jaar. En de volgende dame zong in Bratislava... samen met Rex Kildo en Udo Jurgens in 1964-1965. En, en in 1966 bracht ze een LP uit onder haar eigen naam... met het orkest van Jack Bulterman. Op deze LP staan en luisterliedjes van Gerrit de Braber... Sten Haag en Pieter Goemans... Aan het eind van de jaren 60 en begin jaren 70 scoren ze een paar kleine hits in het komische genre. Zoals Dan Moet Je Mijn Zuster Zien uit 67. Castaschoc Shock, 69. Vrij gezellig net. Parfum Marie, fotomodel. En nog veel meer van dat soort Ze En in de jaren 70 stapten ze over op carnaval-genre. We hebben het over Ria Valk. Met nu hitte het 1973 alweer. Point, point, point. Als u dit liedje nog niet kent. De tijd dat u er vast aan bent, Het is geen pop en ook geen beat, maar gewoon een heel gezellig lied, want de woorden.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 van Sandy met Doedba Doedba. En daarvoor Ria Falk natuurlijk met point, point1973. Point En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard volgende week dinsdag ben ik weer vanaf 11 uur hier op de lokale omroep. Zie dus je Zandvoort. Maar als u nou denkt, ik heb een stuk gemist of ik wil het programma nogmaals beluisteren. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 in de middag wordt het programma nogmaals herhaald. En ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Hetty Blok, Leen Jongenwaard, met mijn opa. Vrolijk plaats. Ook Polly Edward komt er misschien nog aan met de vogel. Is gevlogen. Maar die eerste, Annie de Reuven. Karel van der Velden. En kijk eens in de koppertjes van mijn ogen. Ik wens je nog een hele fijne week. En misschien tot volgende week. Tot ziens!